11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de beroving van een Indiaas diamantbedrijf in Antwerpen is voor miljoenen aan diamanten gestolen. De Antwerpse politie wil geen details geven over de buit, maar volgens een Indiase krant zijn de diamanten 21 miljoen euro waard. De daders ontvoerden afgelopen donderdag de vrouw van de bedrijfsleider van het diamantbedrijf. Daarna dwongen ze de echtgenoot de kluis van het bedrijf leeg te halen. Volgens de krant zit de Italiaanse maffia achter de diamantroof in Antwerpen. De Algemene Rekenkamer schiet de Griekse collega's te hulp. Samen met de rekenkamers van België, Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie... gaan de Nederlandse rekenmeesters helpen om de Griekse Rekenkamer te hervormen. Het is de bedoeling dat de Grieken dan straks zelf de overheidsfinanciën beter kunnen controleren. Volgens het Financiële Dagblad bestaat de Nederlandse hulp vooral uit het coördineren van het project en coaching van Griekse controleurs. Bij een aanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Er zouden veel gewonden zijn. De krachtige autobom ontplofte op een markt in het dorpje ten zuiden van Peshawar. De aanslag was waarschijnlijk gericht tegen een pro-regeringsmilitie die was opgericht om de Taliban in Pakistan te bestrijden. Nog nooit is op zoveel plaatsen tegelijk aan het spoor gewerkt als in de komende herfstvakantie. ProRail verricht werkzaamheden op onder meer de trajecten Schiphol-Leiden, Gouda-Alven aan de Rijn, Eindhoven-Venlo en rond Zwolle. De drukte komt doordat er naast geplande onderhoudswerkzaamheden ook een aantal grote projecten loopt. Zo wordt er in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht gewerkt aan de vernieuwing van sporen, perrons en bovenleidingen. Het weer in het zuidwesten regen, in de rest van het land overwegend droog. Vanmiddag overal regen en een krachtige zuidenwind. Het wordt een graad of 13. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. files door werkzaamheden op de A2 Amsterdam Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 4 kilometer. Twee rijstoken zijn daar dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden... vanaf Knoop het Hodendrecht via Amersfoort. Op de A7 zijn ook werkzaamheden dit weekend ten noorden van Amsterdam. Richting Hoorn staat er bij Purmerend 2 kilometer... en richting Zaandam staat er bij Purmerend 4 kilometer.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 kamerbreed Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans Goedemorgen Goedemorgen het lijkt erop alsof Europa niet veel goed kan doen. Zelfs het winnen van een prijs ontlokt een heftige discussie. Europa is eng. Een monster wat verslagen moet worden. En er zijn er in Den Haag die Europa als het buitenland zien. Maar Europa is het binnenland. Europa zijn wij zelf. U begrijpt het al. Over het buitenland en over Europa gaat deze uitzending. En daarover praten we met drie gasten. Corien Woortman is bij ons van het CDA. En Thijs Berman van de Partij van de Arbeid bij de Europarlementariërs. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En ook bij ons aan tafel Sjoerd Sjoerdsma. Hij was tot voor kort diplomaat. Werkte tot een paar maanden geleden... bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging... in de Palestijnse gebieden. Hij is een nieuwkomer in de Tweede Kamer voor D66. Europa-woordvoerder voor deze partij. Buitenland-woordvoerder. buitenland, -woordvoerder. buitenland -woordvoerder. U gaat over een veel groter gebied. Nog fijner dus dat u er bent. Goedemorgen. Welkom. En luisteraars, u kunt ons ook horen en zien... bent u ook meteen kijker... op de website van Trost Kamerbreed. De zaterdagkranten. Ja, alle kranten staan uh, vol met dat uh, dopingschandaal. Dat is al dagen aan de gang in de wielrennerij. Een uh, uh, televisieressent Jean-Pierre die schreef gisteren... dat we met elkaar jarenlang, en hij heeft hij het over de Tour... hebben gekeken naar een georganiseerd drugstransport. Ja. Een uh, geestige opmerking. Ja. Maar eigenlijk toch ook wel heel erg. Um, nou ja, hier in de NRC ook vanavond, de, vandaag een heel groot verhaal. Met z'n allen schuilen achter de Omerta. Een verhaal van de oud-wielrenner Peter Winnen. Dat is het wel een beetje geweest, Omerta. Um, de vraag is, de Amerikanen hebben dat nou allemaal uitgezocht. Uh, maar hoe doen wij dat eigenlijk in Europa? Ligt er eigenlijk op dit terrein helemaal geen taak voor Europa, mevrouw Wortman? Nou, Nederland heeft zo'n uh, dopingautoriteit. Andere lidstaten ook. Uh, dat, uh, dat vind ik op zich goed dat dat daar ligt. Maar die hebben wel te weinig bevoegdheden, want die zou, onze Nederlandse dopingautoriteit zou niet boven tafel kunnen krijgen wat de Amerikaanse heeft gekregen. En het is toch wel beschamend dat dit jarenlang heeft kunnen voortbestaan. Zou dat dan niet pleiten voor een Europese dopingautoriteit? Ja, daar moeten we dan maar eens naar kijken. Ik bedoel, je nou? kunt meteen roepen, het moet Europees. Uh, ik vind het belangrijk dat er bevoegdheden komen uh, bij die dopingautoriteit. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Bij al die verschillende landen dan weer? Ja, dat, of dat nou Europees of nationaal, dat is voor mij vers twee. Maar uh, op deze manier kunnen we niet doorgaan. Deze Berman? Want die doping, dat gaat over strafrecht. En strafrecht is geen Europees beleid, het is nationaal beleid. Ja. Dus is het allemaal nationaal geregeld? Wil je dat veranderen, dan moet je dus ook afspreken dat strafrecht ook op Europese schaal geregeld wordt. Zover zijn we nog niet. Nee. Dus er ligt een grens. En wat je wel kan afspreken tussen ministers van de lidstaten... is dat je strenger zult optreden... dat je je eigen nationale wetten kan aanscherpen. En dat moet gebeuren. De schijnheiligheid waarmee de sport omgeven wordt... in de sportjournalistiek, die leeft van diezelfde sport... en die dus onvoorstelbaar voorzichtig is als het gaat over doping. Want het is uh, snijden in je eigen vlees als je daar te veel over zegt... Um, Wa waarmee je een beetje de schuld bij de journalistiek legt. Nou ook. Het is, een, ja, het is natuurlijk duidelijk. wel een bedrijf. Hè? Het is een bedrijf waar heel veel mensen van leven. Ook de media. En uh, bij de, de wielrennerijen, bij, bij de Tour de France was dat wel heel erg duidelijk. Dat zo'n caravaan, ik was destijds correspondent in Frankrijk... dat zo'n caravaan langs trekt en dat iedereen zijn mond houdt. Ja, maar te, u, u zegt het meteen, die caravaan die trekt door Frankrijk. Het is ja. allemaal door een Amerikaanse autoriteit uitgezocht. Is dat niet een beetje raar, meneer Ja. Nou ja, dat vind ik op zich niet raar. Want als je kijkt naar wie uh, zeven toertitels op zijn naam heeft staan... dan is dat Lance Armstrong. Dus als je wil kijken naar het kopstuk in de sport... Dan, is, dan was dat in ieder geval die persoon. En uh, dan, moet je daar ook, uh, dan vind ik het ook niet vreemd dat de Amerikanen dat, dat doen. Ik vraag me alleen wel af of hè, harder aanpakken, ja. Maar goed, tegelijkertijd als je Lam, Lance Armstrong uit die lijst verwijdert, dan blijven ook de, de nummers 2 tot en met 10 uh, zijn verdacht... of in ieder geval verdacht geweest. Dus ik denk dat het ook een cultuurprobleem is bij die renners zelf... Ja, zit hem niet alleen maar bij Armstrong natuurlijk, Thijs Berman. Nee, we hebben in Nederland ook affaires gehad bij TVM. Ook bij de, bij de Tour. Waar Kees Priem nog uiteindelijk voor voor de rechter heeft moeten komen. Waar was het ook alweer? In Rijms, geloof ik. In Noord-Frankrijk. En uh, dat, dat waren affaires die de Franse justitie heeft uitge, uitgezocht. En goed heeft uitgezocht ook. Nee. Alleen, de, de doping... Uh, de organisatie van het, van het team van Armstrong was zo geraffineerd. We hebben het allemaal kunnen lezen hoe het in elkaar zat nu. Dat de Franse justitie daar niet achter kwam En dat was natuurlijk de verdenking die iedereen altijd heeft gehad. Dat de, de rijkste ploegen altijd een, een slag voor liggen op de onderzoeksrechters. Ja, maar u uh, constateert zo even toch wel dat uh, justitie nou nog steeds iets is van nationaal belang. Maar we hebben ook zoiets als Europol. Uh, in de poging, uh, of met de bedoeling, toch iets meer gezamenlijk Europees te doen. Wat vindt u eigenlijk zelf? Zou dat niet gewoon Europees moeten... Gedaan worden. Ja. Nou, dat hangt er vanaf wat je daarmee wint. En eerlijk gezegd zie ik dat niet meteen wat je ermee zou winnen. Want een, een tour bijvoorbeeld, of uh, uh, weet ik, een ronde van Italië, speelt zich toch in Italië af of in Frankrijk. Dan moet je dus daar ja, soms is in staat in Groningen. Ja, nee, nee, maar... natuurlijk. En je moet tussen politiediensten moet je heel goed samenwerken. Nee, maar goed, en dat, dat zou... kan verbeteren. Is er niet een, so een soort van georganiseerde internationale criminaliteit... waar we het hier over hebben? Waar je dan eigenlijk en... ook internationale maatregelen... En daar valt ja, heel veel te nemen. verbeteren in die samenwerking. Ja. Natuurlijk. En, en dat gaat over meer dan Interpol. Dat gaat over Europol. En dat ja. gaat over afspraken die je daarover kan maken. Goed. Corine Wortman, tot slot over dit onderwerp. Ja, nou kijk, ik vind je moet oppassen. We hebben een probleem en uh, dan moet Europa dat maar oplossen. Maar we moeten wel uh, ons bouwwerk, ons Europese model respecteren. En daar ligt... Uh, strafrecht primair op het nationale vlak. We hebben inderdaad Europol en Eurojust om informatie uit te wisselen... en het ook meer gezamenlijk te doen. En langs die lijnen, met meer bevoegdheden voor de nationale autoriteiten... zou je veel meer kunnen bereiken. En dat is keihard nodig, blijkt, helaas. Okay. We pakken nog een ander onderwerp uit de krant. Namelijk de, verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen morgen in België op zondag. Thijs Berman, mevrouw Wortman, u, u woont beide in België? Nee. Uh, allebei niet? Nee, uh, ik woon in Zeist. U Het woont is, in Zeist? Het is net als te vergelijken met een Kamerlid... wat achter Apeldoorn woont. Die reist door de week naar Den Haag en is daar een aantal dagen. Ja, zo reis ik altijd vanuit Zeist uh, naar Brussel. Dus u, groot u mag daar helemaal niet stemmen? Nee, natuurlijk niet. Ik ben uh, een Nederlander met Nederlands uh, kiesrecht, uh, alsjeblieft. Thijs Berman mag daar oh. ook niet stemmen, of... Wel. Uh, nou, als je maar een beetje ingeschreven staat in België als Europees ingezetene mag je ja. wel stemmen ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is dus een beetje ingeschreven. Alleen, ja, natuurlijk, want ik heb er een appartement gehuurd. Maar, uh, want je werkt daar de hele week, dus dan heb je daar een appartement. Maar ik heb me niet ingeschreven. Ik nee, ben een precies. beetje lui geweest. Dus u nee. gaat niet stemmen. Ik krijg wel eindeloos veel foldertjes. Het valt me op dat zelfs mensen die nummer 30 staan voor een gemeenteraad van 15 leden, dat die allemaal foldertjes hebben met hun foto erop. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven aan die campagne. Toch, toch wordt er uh, natuurlijk heel erg uitgekeken naar de uitkomst van die verkiezingen, mevrouw Wortman. Uh, hé, u zit hoe dan ook toch wel een groot gedeelte van een werkweek in België. Daar werkt u, dus u neemt daar ook kennis van. Nu uh, wordt er ook gekeken naar vooral de christendemocraten... die uh, daar vechten om te overleven. Hè. Dat zien we vandaag ook in de Belgische standaard staan. Uh, kijkt u daar een beetje naar uh, alsof u denkt... hé, hey, dat hebben wij in Nederland ook meegemaakt. Die christendemocratie is op weg naar het... Uh, Einde. Nou, ze hebben het daar uh, heel erg moeilijk. Uh, ik uh, ik hoor het nodig op de radio als ik in de auto onderweg ben uh, naar Brussel en uh, ja, de NVA daar uh, die uh, de populistisch uh, uh, makkelijke uh, lijn kiest, hè, onder leiding van uh, de Wever, ja, die hebben daar duidelijk uh, de wind in de zeilen en uh, dan is het moeilijk voor een uh, redelijke partij als CD&V om uh, daar een alternatief voor maar te Maar ziet u een parallel dat die christendemocraten... Uh, bij ons in Nederland het heel slecht hebben gedaan... en ook bij de buren heel slecht gaan doen waarschijnlijk? Ja, misschien wel. Ik, ik hou er altijd wel van om naar alle kanten te kijken. Ik, ik kijk ook graag naar het oosten... waar uh, de christendemocraten in Duitsland het nog uh, heel goed doen... Uh, wat je wel ziet, is daar waar je uh, krachtige populistische bewegingen hebt... Met, uh, met aansprekende leiders, dat het dan uh, voor ons uh, lastig is... om uh, ons profiel duidelijk te oh, laten zien. Want u heeft geen aansprekende leiders? Uh, nou, wij hebben geen populistische leiders. Uh, ja. Dat was met Siebrand van Haarsma-Buma ook in de campagne. Die heeft het eerlijke verhaal verteld, ook over Europa. Hmm. En dan zie je dat de Mark Rutte, die dat dan toch erg populistisch aanpakt... Uh, ja dat hij het beter doet, terwijl iedereen weet... dat hij daarna zijn verkiezingsbelofte gaat breken. Nee. Dat is nou zoiets en... wat ik nooit zou zeggen. Nu niet meer. Nee, nee. nee. Ja, <laughs> Toch, toch <laughs> nog even een ander dingetje. Als gevolg van alle gedoe, ook rond die gemeenteraadsverkiezingen... is er uh, deze week geen begroting voor 2013 ingeleverd door België... wat eigenlijk wel zou moeten. En daarmee overtreedt België toch de Europese regelgeving. Is dat niet raar? Dat He is zeker man? raar, dat is zeker raar. Maar wat mij eigenlijk het meest uh, zorgen baart, als, als je me vergunt om op iets anders antwoord te geven... maar nee, ik wou voet... eigenlijk eerst dit. Want ja. dit is dus heel raar, mag niet. Nee, Volgens nou, daar, de nieuwe Europese... Daar of... zal Olirene dan ook iets over zeggen. Volgens de want Europese Want dit past afspraak. niet bij het Europese semester wat we hebben afgesproken. Ja. Ja. Zeker zo. Maar wat mij het meest zorgen baart in deze gemeenteraadsverkiezingen... is dat ik, als ik praat met Vlamingen en met Walen in België... dan vind ik dat er zoveel onderling wantrouwen is. Dat er zo'n kloof is tussen die twee... De, en dat, dat die ook dieper wordt. En dat je als je op een feestje komt bij, Vlamen, bij Vlamingen, dat, dan, dat dat dan zo echt emotioneel wantrouwig wordt gesproken over de Walen... alsof die niet, er, niet erkennen wat de Vlamingen allemaal hebben betekend voor de Belgische economie. Alsof de Walen niet, niet hard genoeg werken en, en profiteren van wat, ja? de, wat de Vlamingen allemaal binnenbrengen. Burgers staan tegenover elkaar, zegt u. Ja, ja nou, de... Ik vind het echt heel onrustbarend zoals daar in België over elkaar gesproken wordt. Maar betekent ja. dat dat wat je dan zo af en toe wel eens op ziet doemen in de kranten dat we uh, op maandag weer discussies krijgen... over een op handen zijnde en niet onvoorstelbare splitsing in België? Nou, nee, dit is een lokale verkiezing uh, in België. Het gaat erom wie wordt de burgemeester van Antwerpen. Maar dat wel is, met een landelijke impact. Uh, ja, dat, is, dat valt te bezien. Uh, dat hangt er ook van hoe de regering, die Roepo... Uh, die nu mm. nog worstelt met zijn begroting, maar er binnenkort mee afkomt... Uh, uh, hoe die uh, uh, de zaak bij elkaar weet te houden. Ja. Sjoet, sjoet, maar nog heel ja. even. Burgers tegenover elkaar, uh, zegt Berman zojuist. Hoe, hoe ja, zorgelijk dat, is zoiets? Nou, dat, dat herken ik wel. En, en België is eigenlijk het, volgens mij het enige land ter wereld... waar we van een federale staat uh, langzaam steeds meer macht... naar uh, ja, provinciale gemeenten uh, gaan geven... En um, ja, dat creëert een beetje een centrifugale kracht. Dat, dat land dat draait rond en rond en rond... en er komt steeds meer macht aan de buitenkant van het land... en het centrum blijft eigenlijk steeds minder over. Dus wat dat betreft ben ik het ook oneens met collega Wortman. Deze verkiezingen zijn wel degelijk van cruciaal belang... want die gemeenteraadsverkiezingen zijn gewoon een voorbode... van volgende nationale verkiezingen. Uh, en als de NVa inderdaad wint in Antwerpen... Ja, dan staan ze lijnrecht tegenover Di Rupio... He, de socialistische premier op dit moment... En dan moeten we nog maar zien hoe dat land uh, bij elkaar blijft. Ik heb daar wel vertrouwen in, maar dat wordt, wordt wel lastig. Dus zegt u dat daarmee de discussie over hoe dat verder moet... dat één in België uh, opeens die, groter? Die discussie gaat scherper gevoerd worden, denk ik... na deze gemeenteraadsverkiezingen, dat klopt. Morgen okay. zijn ze, de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna weten we meer. Oké, okay, nou, dit waren de kranten van de zaterdag. Weekoverzicht. We beginnen met het slot van deze week, want we hebben een prijs gewonnen. Wij met z'n allen, de 500 miljoen inwoners van de Europese Unie. We wisten niet dat we zouden meeloten, maar we wonnen zo waar de jackpot. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. We hebben vanuit Den Haag of Amsterdam nog geen tv-beelden gezien van feestende massa's om de prijs te vieren, want hier in Nederland heeft Europa een andere klank gekregen dan. Nooit meer oorlog. Niet weer de kriek, nooit meer oorlog. Nou, het is toch niet heel waarschijnlijk dat morgen Duitsland hier Nederland binnenvalt. Europa nu, vandaag, is wat mij betreft vooral ook een heel pragmatisch project... dat we meer geld kunnen verdienen. Dat zei premier Rutte, maar dat was toen hij de verkiezingen nog moest winnen. Dus dat telt niet. Na de prijs van gisteren ziet de historicus Rutte de waarde natuurlijk wel. Het is een uh, mooi bewijs, uh, respectvol bewijs... van uh, de grote historische betekenis van Europa voor vrede en veiligheid... Al 67 jaar geen oorlog, uh, dus een mooie prijs. Wel benieuwd of Mark Rutte mee mag naar Oslo om de medaille op te halen. Niet in de prijzen viel GroenLinks deze week. Politiek het is een keihard vak, zeggen ze, maar dat het zo hard was, uh, dat had ik niet geweten. En ik had ook niet verwacht dat wij er als GroenLinks toe in staat zouden zijn om er zo'n potje van te maken. Geen partijleider meer, geen partijvoorzitter en ook de vrouw die de neergang van GroenLinks zou onderzoeken haakte af. Scheidend Tweede Kamerlid Ineke van Gent, van Gent wenst de overblijvers sterkte. Nou, ik hoop natuurlijk, de nieuwe fractie, dat het jullie goed uh, gaat. Dat wordt lekker hard werken voor jullie met z'n vieren. Ik wens jullie daar heel ja. veel sterkte mee. Een keihard vak, dat is het dus, de politiek. Dat geldt ook voor de inhoud. Denkt de minister dat ze ergens een file kan oplossen door een weg te gaan verbreden? Wil de Tweede Kamer weer een onderzoek? Laat ze toch eens ophouden met een gezeur over die paar struiken waar hij Weert. En intussen wordt er op het Binnenhof ook nog keihard onderhandeld. Wat daar wel wordt besproken, horen we niet. Diederik Samsom twittert alleen over wat er volgens hem niet wordt besproken. En dat gaat Alexander Pecht. Tot te ver. Waar ook uh, een van de onderhandelaars, de heer Samson, op Twitter... heel duidelijk uit wat wel op tafel komt, niet op tafel komt... vind ik er daarmee eigenlijk alle reden dat we dan precies weten... wat er op die tafel komt en wat de tafel nooit bereikt heeft. Waar de onderhandelaars het voor de verkiezingen al over eens waren... lekte deze week bepaald makkelijk uit. Maar voor de echt moeilijke kwesties. Daarvoor geldt, hoe heet dat ook alweer... En daar valt weer dat beruchte woord, radiostilte, tot we klaar zijn. Vanuit Den Haag geen nieuws dus, maar in Europa trekt de karavaan weer verder. De Grieken staan het water aan de lippen, maar minister De Jager ziet geen reden... om de mindere broeder iets van zijn schuld kwijt te schelden. Maar het is echt aan Griekenland zelf om deze problemen op te lossen. Ja, ook de Europese droom kent grenzen en oorlog is niet heel waarschijnlijk. Dat komt ons praktisch trouwens ook beter uit... want volgens oud-navo-baas Jaap de Hoop-Scheffer... is ons leger al bijna wegbezuinigd. Dan nadert het moment dat je nauwelijks nog... van een serieuze krijgsmacht kunt spreken. Het leger naar huis en de Nobelprijs voor de vrede in de prijzenkast. Niet eerder leek het Europese ideaal zo dichtbij. Een beter slotakkoord konden wij voor deze week haast niet bedenken. Tros, Radio 1. 19 minuten over 11 en nu luistert naar Tros Kamerbreed aan tafel. Twee europarlementariërs Corien Wortman van het CDA... en Thijs Berman van de Partij van de Arbeid. En ook Sjoerd Sjoerdsma, tweede Kamerlid voor D66. Um, allereerst ja die Nobelprijs voor de vrede. Hmm. Mevrouw Wortman, kunt u eens uh, een verklaring geven... waarom daar opeens zoveel hijza over ontstaan is? Uh, voor en tegen, kan het wel, heeft geen zin, niet terecht. Hoe komt dat? Ja, ik uh, verbaas me erover en ook weer niet. Want alles wat met Europa te maken heeft, dat staat toch onder uh, stevige discussie. Op dit moment niet Verbazend als je naar de, de, de crisis kijkt waar we in zijn. Is er sprake maar van een imagoprobleem? Nou, wat ik de waarde vind uh, uh, van die Nobelprijs, kijk, is van buiten Europa, notabene vanuit uh, Noorwegen en uh, Noors Comité, die, zegt nu, eh, die zet eigenlijk in de schijnwerpers die waarde van Europa hè, als, eh, voor alle burgers. Wat, en wij hebben zo, wij zo vaak geneigd op zijn Hollands dat zuinig in economische termen en welvaart te, te vertalen. Maar het gaat om vrede en stabiliteit, wat wij zo vanzelfsprekend vinden. Maar wat van buiten Europa als iets toch wel iets bijzonders mm. gezien wordt. Ja, waar wij dan eh, als steun in de rug, ik ben het met Merkel eens, echt voor moeten knokken om uh, uit die crisis te komen... zodat we dat ook voor onze kinderen veiligstellen. Maar dan zegt bijvoorbeeld D66-leider Alexander Pechtold... over het krijgen van die prijs. Ik vind het inflatie. Het maakt op mij toch meer indruk als de prijs ja. naar een persoon gaat. Meneer maar zij uw politiek leider. Ja, en dat vind ik zelf ook wel een beetje. De vorige keer was het uh, de president van Liberia. Dat is iemand die echt met ontzettend, het ook alweer? ontzettend veel moed... Sorry, maar ik maak het heel even af. Johnson. Nou, daar word ik gewoon bijgestaan door mijn PvdA-collega. Ja, wist het niet, hè. He. En um, die met ontzettend veel moed zich heeft ingezet voor vrede en veiligheid. En die je ook als mens als inspiratiebron kan, uh, kan nemen. Maar waarom zou de kunt... Europese Unie geen inspiratiebron kunnen zijn? Voor ons 500 miljoen mensen. Nee, dat is het wel. En, en daarom vind ik het ook een mooie prijs en ik vind het ook een mooi moment. Want dit is het moment waarop, hè, we hoorden net onze premier zeggen... in Europa kunnen we lekker veel geld verdienen. En dit is het moment om ons er even aan te herinneren... dat in het midden van de economische crisis er meer is dan alleen geld dat we bij elkaar horen, waarden, we hebben gezamenlijke waarden... we hebben enorm veel vrede en we hebben, om maar één voorbeeld te noemen... denk aan die Oost-Europese landen die voor 1989 nog dictatuur waren en nu als democratie onderdeel zijn van de Europese Unie... Dus Enorme u bent eigenlijk wel blij met die prijs? Wat u betreft, is Natuurlijk dus u ben prima ik daar blij dat mee. die naar het instituut gaat? Het enige wat ik wel graag zou zien... is dat dan niet de heer Van Rompuy daar naartoe zou gaan... Mm. maar bijvoorbeeld dat we, dat vond ik een mooi idee... 27 kinderen uit 27 lidstaten zouden sturen. Ja, maar Thijs Berman, eh, dus ik heb u gisteren ook uh, gehoord op de radio... u vond dat er misschien een burger naartoe zou moeten. Hè? Dat is allemaal een beetje moeilijk kiezen worden. Maar volgend jaar is het, geloof ik ook het jaar van de burger in Europa. Dus het komt er goed uit. <lacht> Heeft u al iemand op het oog? Je zou... waar, waar is die Europese Unie op gebaseerd? Maximaal respect voor de vrijheid van de burger. De burger staat centraal als het goed is. En dat is een kritische burger, een autonome burger... die overal overal, overal kritiek op zal uiten, ook op het krijgen van zo'n prijs. En er is nu ook heel veel reden op kritiek, voor kritiek op de Europese Unie... zoals hij nu rijlt en zeilt. We uh, komen de, de, de crisis niet uit. De leiders zijn er niet toe in staat. Nou, nog, nog meer reden om die prijs uit te reiken aan... Nou ja, bijvoorbeeld 27 burgers uit de lidstaten. Zouden 27 kinderen kunnen zijn. Bijvoorbeeld de kleinkinderen van oprichters van de Europese hmm. Unie. En mogen die dan ook het geld verdelen? Want er is ook een geldprijs aan uh, verbonden. Ja, Hoeveel was het ook ik. weer? Nog geen, geen miljoen? Het is een miljoen, het? ja. Als je dat een, toch een Europeanen zou geven is het 0,003 cent... Per inwoner. Dat nee, is dat ging niet op, he, om dat, dat zo te verdelen. Maar, maar over vredes, die 27. Ja, klein vredesdividend. Je, je, zou, dat moet het ergens anders je zou dat dus aan die, aan die paar burgers moeten geven. Ik zou dat een heel goed idee vinden, omdat dan. Daarmee zouden ook Barroso en Martin Schult, de voorzitter van het Europees ja. Parlement. En hem helemaal van Rompuy laten zien dat het niet over hun gaat. Mevrouw Wortman, nog even wat die prijs betreft. Is het misschien ook wel zo dat, uh, uh, dat er in Europa niet echt één politiek leider één echt gezicht is... dat juist daarom het maar aan de hele Unie is gegeven? Nou, ik denk dat uh, daar meer achter zit... dat het niet te danken de verworvenheid is van Van Rompuy... of van Martin Schulz, maar echt door de jaren heen... dit hebben we met mm. elkaar opgebouwd. Dus ja. wat dat betreft vind ik het symbolisch... dat hij aan de Europese Unie de burgers is gegeven... En uh, we zijn ook een, een unie van lidstaten die uh, uh, onze Europese instituties hebben opgebouwd. Maar die nadrukkelijk hebben gezegd, wij willen niet één president van Europa... die in de plaats komt van onze premier of onze koningin. Dat is een keuze die we maken. Dat is ons Europees model. Heeft u eigenlijk zelf een voorbeeld uh, in een persoon waarvan u zegt... nou, dat vind ik binnen Europa in ieder geval wel iemand met... Charisma, uitstraling, met waar ik wel trots op zou willen kunnen durven zijn. En het ook zeggen. Uh, nou, ik, ik ben erg trots op Angela Merkel. En uh, dat die van de week uh, voor, uh, naar, naar Griekenland is ja. gegaan. Letterlijk het hol van de leeuw voor haar. Ja. om steun te geven aan de Griekse regering. Ja. Dus he, dat vind ik zo iemand. Maar he, he, he, he. daarmee wil ik niet zeggen dat nee. ik vind dat zij de prijs moet gaan nee, ophalen. Nee, nee dat gaat even. Gaat dat even, dat gewoon moet om, vooral een bus u, vol zijn, inderdaad. Nee, dat uh, inderdaad. snap ik. Het ging er even om, Ja, nee, maar hier absoluut, te plekken. Is er uh, iemand die u... Dus, uh, als, uh, zie, als, ook als vrouw, trouwens, is zij echt mijn voorbeeld, hoor. Ja, en Thijs Berman, ziet u iemand even als voorbeeld? Denkt u, dat is nou echt iemand in Europa? Nou, mijn Europese helden zijn geloof ik allemaal overleden inmiddels. Oké, shoot, shoot. Ze komt alles schuld. Ja. Ja, heeft u iemand... Uh... Nou, nou, ik moet zeggen, ja, ik, zal ik ze zal ik wat uh, onverwacht zeggen? Ik vind ja, uh, Angela Merkel vraag. op dit moment ook wel een voorbeeld. Ja. Ik vind dat ja. ze haar nek uitsteekt ja. Ja. Uh, om binnen de Europese Unie stappen te zetten... die nu noodzakelijk zijn. Daar staat wel iets tegenover. En dat is dat als Angela Merkel zo wordt uitgejouwd... en met hakenkruisvlaggen wordt begroet wat vreselijk is in Griekenland en onvergeeflijk, dan wil dat wel zeggen dat een politiek die zij voor staat van alleen bezuinigen... en, kei en keiharde draconische maatregelen in Griekenland... dat dat niet te doen is voor die Griekse ja. burgers. En dan is het toch iets meer dan een held. Dan maakt ze ook een politieke fout. Ja. Nou, Je moet nodig met Samsom gaan praten, hoor ik. Nee, ik denk dat Dirk Samson ook staat voor een dubbel beleid. Van en bezuinigen en zorgen voor economische groei... en een toekomst voor die Griekse burgers. Laten we even gaan en naar en de man die de op dit moment aan het hoofd staat in, uh, in Europa. Herman van Rompuy, president, zullen we dan maar even zeggen, van Europa. Hij is uh, gisteren met een plan gekomen. Uh, dat plan wordt later deze week door de, de Europese regeringsleiders uh, besproken. Is Het Eigenlijk het vervolg op een plan uit juni hè, waar hij mee kwam. En dit is dan weer een aanzet voor een plan... wat dan in december uh, uiteindelijk besloten moet worden of vastgesteld moet worden. Mevrouw Wortman, wat is volgens u het belangrijkste uit het plan van Van Rompuy? Nou, van Rompuy opent de discussie en dat, hij beschrijft verschillende opties van wat we... Uh, kunnen doen en, en zouden moeten doen om die, die Europese en monetaire integratie een stap verder te brengen, zodat we geen crisis uh, meer hebben. Meer en wat komt dat eigenlijk op neer? Hè? Een, uh, ik zou willen zeggen een sterker uh, Europa, dat de soevereiniteit die we heb, ook hebben afgestaan met het uh, accepteren van of het, het besluit, besluiten tot één munt, dat we ook zorgen dat die in goede handen is. En daarvoor moeten we de bevoegdheden van de Europese Unie en de Europese instituties en die onafhankelijk begrotingsautoriteit, die commissaris, uh, versterken. Wat ik opmerkelijk vond en heel goed is dat Van Rompuy zijn plan gisteren getwitterd heeft. Dus het is niet ja. uitgelekt. Nee, hij heeft het actief gecommuniceerd en ik denk dat het nu ook aan Nederland is om niet meteen net, net, net, te roepen. Wat uh, Nederland op... tot nu toe wel doet. Hè? Nou, als je ook de, de, de koppen van de kranten leest, dan pakken ze de, de vergaande voorstellen uit en is meteen wordt het neergesabeld. Ja. Nou, zo komen we er niet uit. Ik hoop dat in deze tijd van radiostilte rond de kabinetsformatie dat de Tweede Kamer zijn handschoen oppakt en gewoon actief de discussie aangaat, hoorzittingen organiseert, gaat niet gaat roepen wat niet, maar gaat kijken hoe kunnen we nu na naar die plannen kijkend, onder welke voorwaarden vinden wij welke onderdelen van dat plan een goed idee. Ja. Kijken we meteen even naar de, het lid van de Tweede Kamer wat vandaag bij ons aan tafel zit, Stuart Sjoerd van D66. Ja. Het is een duidelijke oproep van mevrouw Wortman. Uh, de, de, de, de Tweede Kamer zou moeten zeggen onder welke voorwaarden we hiermee uh, verder kunnen. Ja, en, en dat moet ook. Maar als we die discussie proberen te voeren in de Tweede Kamer... zoals we afgelopen week hebben gedaan... Um, dan vragen we bijvoorbeeld premier Rutte... waarom hij uh, in, dat, uh, in de verkiezingen op het rode knop drukt... toen hij zei, van, ja, hè, wilt u het uiterste doen om de eurozone te redden? Hij zei van nee, en de heer Samson zei van wel. En dan, ja, vervolgens wordt die discussie daarop doodgeslagen... en horen we van geen van beide partijen... wat is dan het vergezicht waar dit kabinet voor staat... en waar we over kunnen praten. En ik vind dat heel zorgelijk. Maar wat, wat vindt u zelf eigenlijk? Hier van, de, van, die, van dat voorstel van Van Rompuy... wat uiteindelijk toch een beetje verholen tussen de regels door... uiteindelijk toch meer uh, macht aan Brussel? Meer nee, samen doen. Nee, nee ik, vind dat, ik vind ook dat collega Wortman het hier goed zei... het gaat niet om meer Europa, het gaat om sterker Europa. Dus wat je doet, is je, je ruilt een beetje soevereiniteit in. Dat een beetje soevereiniteit. Van Wilders, nou ja. voor, nee, maar voor invloed. Hè, ja, voor invloed. Ja, en daar okay. gaat het om. Dus dat als Griekenland telkens maar niet hervormt... dat dus je op een gegeven moment kan zeggen maar nu luisteren, zo hervormen, zo aanpakken... zodat wij niet met die brokken blijven zitten. Ja, maar goed, dat, dat geldt niet alleen voor Griekenland natuurlijk. Het geldt voor alle landen, dat ja, geldt ook voor uiteraard. Nederland. Dat is Klopt. ook voor een deel de reden waarom Nederland... tot nu toe zo zijn hakken in het zand zet. Het zou ons ook wel eens kunnen aangeven. Ja. In het plan van Van Rompuy staat bijvoorbeeld ook... we zouden moeten komen tot één gezamenlijke minister van Financiën. Over autonomie afgeven. Nou ja, Weet je, ja. ik vind dat Van Rompij, precies wat, wat Corine Wortman zegt... dat Van Rompij er goed aan doet om dat debat te openen. Van als we willen dat we gezamenlijk afspraken nakomen... als we willen dat we verantwoordelijkheid delen... in die ene eurozone en in de Europese Unie... dan zul je moeten komen tot ook meer coördinatie van beleid. Dan zul je ook echt gezamenlijke afspraken moeten komen. Waar wil je terechtkomen? Hoe ga je om met je werkgelegenheidsbeleid? En, zo. en dan is het dus, dus helemaal niet gek om één minister van Financiën te hebben. In, in, in, in feite, als je kijkt naar wat eurocommissaris Olli Rehn doet... die kijkt naar onze financiële plaatjes. Die moet zeggen over de, de, de begrotingen van de lidstaten... of dit verstandig is of niet, En geeft ze dan aanbevelingen. Ik vind, dat mag je ook wel een minister van Financiën noemen. En waarom zouden we dat nou niet eens... wat hij nu doet en zijn verantwoordelijkheden... waarom moeten we dat nou niet eens de eerste komende twee jaar... Uitproberen. Nou, Dan ik evalueren zie hier, wat we nu net hebben afgesproken. Aan uw rechterkant, aan mijn linkerkant, mm -hmm. zit Corien Woordman En die kijkt nu al heel zuinig. Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd of dat dit idee van uh, Thijs Berman... in het regeerakkoord ja, uh, oké, okay, Niet verder praten, uh, ga meteen uh, uh, vragen. Ja. Daar heb ik geen idee ja. van, want ik zit niet aan die wat tafel. Wat zou u willen? Radio stilte. Nee, ja, <grijpt> <bij hijntraff> ja radio stilte, dat kan dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ook... <hijntraffelijk> weet ik niet, Chris Boman. Dat weet dat, dat ik, ik niet, uh, ik, dat we zeggen, ik weet niet wat daar aan die tafel wordt afgesproken. Wat ik wel wat weet... Wat zou u willen? Wat ik zou willen, is dat er in zo'n stuk van helemaal Van rompuy op initiatief nee, van de Nederlandse in de regering regeer... ja? Akkoord, wat een verhaal doen? kwam over de sociale onrust waar Europa nu in zit. Mm. Het, een herstelling van, het herstellen van het vertrouwen van Europese burgers... in de Europese Unie, dat hangt niet af van een minister van Financiën... waar ik helemaal niet zoveel zo noodzaak voor zie. Dat Precies. hangt af van het oplossen van die sociale onrust. Als de helft van de jongeren in Spanje werkloos is... dan heb je dus een probleem. En als je Europa wil, in leven wil houden, zul je daar wat aan moeten doen. Dan zul je dus moeten investeren in werkgelegenheid. Het tweede is, waar, waar Van Rompuy zich absoluut niet over uitlaat... dat is dat... Het echt een verschil is. In bestuurscultuur, in de verschillende lidstaten. En dat je het daarover zult moeten hebben onderling. Hij benoemt het heel voorzichtig, maar hij mag er wel iets verder in gaan. Wat, waarmee hij bedoelt? Wat bedoelt u eigenlijk? Dat sommige regeringen afspraken makkelijker aan hun laars lappen dan anderen. In het zuiden bedoelt u? Nee, niet alleen in het zuiden. De eerste, de de eerste die dat ja, niet ja, deden. Daar ja. Duitsland in Frankrijk in 2003. Uh -huh. En ja. je zult afspraken moeten nakomen. Uh -huh. Ja, maar goed, je ziet hoe makkelijk het gaat. België bijvoorbeeld heeft nu zijn begroting ook nog niet klaar. Dus... Zij, nou ja, ja. Daar zal geen iets van moeten zeggen. Nou ja, dat doen. Die, die, die moet binnenkort zijn met zijn begroting komen. Ik, ik kijk vooral naar de Fransen ook. Wat gaat Hollande doen? Alleen maar belastingen verhogen, dan kom je er ook niet. Maar wat ik belangrijk vind in de plannen van Van Rompuy... is dat eigenlijk vanaf nu duidelijk is... dat uh, door ook de onrust op de financiële markten... dat we echt met grote vaart toe moeten naar een, uh, de Europese Centrale Bank... als het toezichthouder op onze banken. Dat is denk ik de het uh -huh. allerbelangrijkste, het allerurgentste. Uh, want die minister van Financiën, dat is echt uh, uh, lange, lange, lange termijn, wat mij betreft. Daar, daar moeten we echt nu niet nee, aan maar beginnen. Maar bankentoezicht moet bankentoezicht, er wel heel snel zijn. En wat we met elkaar hebben afgesproken uh, in het uh, ja, zogenaamde sixpack. als het gaat om begrotingsdiscipline, maar ook dat lidstaten een gezond economisch beleid voeren. Dan vind ik, dan moet je niet een land als Nederland, die daar zelf hard mee bezig is, gaan zeggen. daar gaan we plannen en, en daar moeten contracten en. want het is allemaal bureaucratie. Maar je moet wel een soort interventieladder hebben, dat als een lidstaat zich er niet aan houdt... of uh, zich de doelen niet nakomt, dat je dan echt kan ingrijpen met als uiteindelijk ook ingrijpen voordat de begroting uiteindelijk wordt uitgevoerd. Dat gaat en dat ver. Gaat, dat gaat ver, maar dan kun je problemen zoals nu in Griekenland en in Spanje... en zoals misschien nu ook in Frankrijk gaan ontstaan... want mm. ik heb weinig vertrouwen in de koers van Hollande... Uh, dan kun je daar op een gegeven moment wel in, in, op ingrijpen... als er een, een rode vlag uh, getrokken wordt uh, door Brussel. En daar hebben we dus die onafhankelijke begrotingsautoriteit... die eurocommissaris die er nu gelukkig is... Mm. voor nodig dat die daar bevoegdheden voor krijgt... En dat zijn bevoegd, nieuwe bevoegdheden wat mij betreft. Dat betekent wel dat Brussel dus zeggenschap krijgt... over ook onze pensioenen, over onze belastingen... Nee. over al dit soort ja, kwesties? Kijk, nee, maar kijk, zo wordt het weer zo snel uit zijn verband getrokken. Nou ja, ik probeer het een beetje concreet uh, te maken. Begon, waar gaat het over? Uh, ik begon met uh, dat, Nederland, uh, dat, dat ik vertrouwen heb dat Nederland op de goede weg zit. Want ook als het om onze pensioenen uh, gaat... dan is er in Nederland een hele discussie gaande... hoe kunnen we ons pensioenstelsel houdbaar houden. En wij hebben als geen ander land gespaard voor onze pensioenen. Dus ons pensioenstelsel staat niet zo snel ter discussie. Maar wel die landen die helemaal niet gespaard hebben voor hun pensioenen... En dan is het maar goed dat Brussel op een gegeven moment kan zeggen: hé, hey, dat klopt niet. Jullie geven nu te hoge uitkering of de pensioengerechtigde leeftijd is te laag. Wij zitten niet zo snel in die gevaren. Nee, maar het Zonder. gaat wel ver, toch, zo, zo, zo, zo. Nou, het, het gaat ook ver. En daarom, en dat verbaast me een klein beetje, op mijn collega's van het Europees Parlement daar niet zelf over beginnen. Waar, hè, waarom gaan we dan niet ook hebben over die versterking van die democratische controle? Dat is namelijk ook nee. een van de pijlers van Van Rompuy. Het staat ook Sorry. in dat stuk ja. van hem. Hè? Ja, het staat ook in het stuk, maar ik, ik hoor jullie daar eigenlijk niet over. En ik zou zeggen: van ja, goed, waarom moet dat Europese parlement niet initiatiefrecht krijgen? Waarom zorgen we niet voor dat we eurocommissaris ja. niet kunnen wegsturen? Ik denk dat dat echt een van de belangrijkere punten is. In Nederland wordt er altijd een beetje lacherig over gedaan. Uh -huh. ik denk dat ook daar moeten we juist nu werk van maken. Want de democratische waarden zijn niet stevig genoeg. zegt De u. democratische controle is niet stevig genoeg. En ik vind dat het Europees parlement ja. eigenlijk een keer tanden zou moeten krijgen. Herman van Tijdspelen. Rompuy besteedt er één regeltje aan in dat stuk ja, van hem gisteren. Klein. En dat is echt te weinig. En hij zegt er moet meer samenwerking komen tussen Europees parlement en nationale parlementen in de controle op de, de, de, de mensen die gaan, bez gaan, gaan, gaan toezien op de banken, gaan toezien op, uh, op, uh, op de begrotingsregels en zo. Nou, dat is op zichzelf heel terecht. Maar wat hij niet zegt is dat al deze besluiten die hij nu weer voorstelt... hoe komen die tot stand? En hoeveel democratische controle mm -hmm. is daar eigenlijk op? Jij hebt gelijk ja. dat het Europees parlement initiatiefrecht zou moeten hebben... dat we wetsvoorstellen nou, ik... zouden moeten kunnen doen... maar ik zou toch zeggen dat als er een verdragswijziging nodig is... Mm -hmm. voor alles wat hier wordt voorgesteld... dan toch wel graag via de Koninklijke Democratische mm -hmm. Weg. Met een conventie waarin de regeringen zitten... de nationale parlement en het Europees parlement. En dat zou dus opnieuw een referendum betekenen? Wat mij betreft, ik hou niet zo van referenda... maar dat moet elk land zelf maar beslissen. Maar wat zou u... Want ik hoor u zeggen van die democratische controle moet groter. Het is een verdragswijziging. Dus dat zou toch aan de bevolking moeten worden voorgelegd? Dat moet je dan inderdaad democratisch voorleggen. En elk land moet zelf maar uitmaken hoe. Zou u vinden dat Nederland dat zou moeten doen? Ik ben niet voor referenda. Maar dat is in het verleden door de PvdA wel omarmd. Ik zal me daarbij aansluiten als het zover is. Maar goed. Koning Dit zijn wel hele verenenden. U kijkt heel naar Nee, Ik kijk naar bij die verdragswijziging. Want dat vind ik juist de kracht van het plan van Van Rompuy... Dat hij kijkt, wat kunnen we nu doen? Want we zitten nu in een crisis. En ik ben het uh -huh. helemaal eens met uh, collega Schuets, Maar We moeten de rol van de nationale parlementen versterken. Maar ook de rol, en, en misschien wel vooral de rol van de nationale parlementen. Want nu is het zo dat lidstaten die sturen plannen naar Brussel over wat ze gaan doen aan hervormingen. Uh -huh. En vervolgens wordt er geklaagd in het parlement, ja, dat moet van Brussel. Terwijl die nationale parlementen, die moeten de discussie aangaan. Welke hervormingen, bezuinigingen willen we? Wat sturen we naar nou naar Brussel, zodat er ook veel meer eigenaarschap komt... in de lidstaten, veel meer discussie en debat. En daarom begon ik er ook over dat ook die plannen van Van Rompuy eigenlijk ook veel meer gedebatteerd zouden moeten worden. Ik vind dat mijn collega Eddie van Heijem afgelopen week eigenlijk een heel goed initiatief heeft genomen. De die fractie heeft gezegd, van de Tweede Kamer. Ja, die is van de fractie ja. van de Tweede Kamer. Die heeft uh, uh, Klaas Knot uh, gezegd... dat Klaas Knot, van, de de, de, van de Nederlandse Bank, de president... die grote interviews geeft over waar hij allemaal mee bezig is... ook in relatie tot de Europese Centrale Bank... opkoopprogramma's voor staatsobligaties... Hè heel gevoelig, uh, die zegt kom naar de Tweede Kamer... zodat we daar het debat erover kunnen hebben. Dat doen wij ook met Draghi, dat is de baas... van de Europese Centrale Bank in het Europees Parlement. Hebben ja, wij ja. nooit meegemaakt dat de president... van de Nederlandse Bank in de Tweede Kamer... Uh, openbaar op zo debat manier. En zou heel goed Ik zie Short Sjoerd, Sjoerd Sjoerds maar ook een beetje fronsen. Ja, ik, ik frons een klein beetje, omdat, omdat uh, collega Wortman aan de ene kant zegt van ja, we moeten. Ja, er zijn een aantal goede plannen... in dat, uh, in dat paper van Van Rompuy, we gaan dat Europese aanpak, maar tegelijkertijd moeten controle nationale. Nee, nee, nee. Dat, dat begrijp nee, ik niet helemaal. Nee, dat is, niet, dat is een misverstand. Mm, uh, uh, zegt... Ik zeg en-en, maar ik vind dat ah. we vaak zoveel aandacht hebben... voor het Europees parlement en zo weinig aandacht hebben... voor de nationale parlementen. Okay. Dat vind ik zo onderbelicht in Nederland. Okay. Laten we nog uh, naar Griekenland gaan. Want uh, dat is natuurlijk een enorm pijnpunt op het moment in uh, in Europa, Christine Lagarde, de, de topvrouw van het IMF, heeft gezegd... Grieken zouden twee jaar extra de tijd moeten krijgen om hervormingen door te voeren. Dat, dat, dat is een ander geluid dan wat wij vanuit Nederland horen... waar, waar steeds gezegd wordt van nou, ze, he, ze moeten aan al hun verplichtingen voldoen. Um, is het reëel? Zou Griekenland inderdaad meer tijd moeten krijgen? Thijs Berman. U had het net over de jongeren in Spanje die uh, voor een groot deel werkloos zijn. Ook in Griekenland is dat dingen, natuurlijk een, een enorme crisis situatie. Een paar dingen moeten voorop staan. Eén, je kunt de Grieken niet in deze situatie laten. Dit is onhoudbaar. Het is ook een direct risico voor de Griekse democratie zelf. Met de opkomst van een fascistische partij. Nou, dan en denk ik zegt niet u, dat... wees voor ze. Dus dat is één ding. Het tweede, je moet ze een toekomst bieden. Je moet zorgen dat ze kunnen geloven dat ze werk zullen vinden. Dat er wordt geïnvesteerd in Griekenland. Nou, dat is op dit moment onmogelijk. Niemand durft zich er nu in te steken met beleggingen. Het derde, de Nederlandse economie moet uit het slop. De Europese economie moet uit het slop. Daarvoor is het nodig dat de eurozone bijeen blijft. En dat de Europese Unie duidelijk maakt dat geen enkele lidstaat... Uh, buiten boordvat. Ja, dat... Dat, dat staat voorop. Want alleen, alleen bij de gratie van die zekerheid... en dat vertrouwen... zullen investeerders uit de rest van de wereld komen. Alleen bij de gratie van dat vertrouwen... zullen wij ook weer in elkaar investeren. Maar heel concreet betekent het gewoon straks... dat uh, als het rapport klaar is... of Griekenland zich aan die verplichtingen... die ze hebben beloofd hebben gehouden... dat ze misschien toch meer tijd nodig hebben... om de boel op orde te krijgen. Vindt u dat Nederland dat ook gewoon zou moeten omarmen? Ik vind dat je... Allereerst tegen de Grieken mag zeggen... jullie kunnen best nog wat meer bezuinigen op defensie. En dat je vervolgens ook mag zeggen... en als er meer tijd nodig is, dan moet die deur daar niet voor gesloten zijn. Ja, en meer tijd betekent waarschijnlijk ook toch... dat wij wat langer wachten ook op uh, het geld wat terugkomt... of wat waarschijnlijk sowieso niet terug zal komen. Dus dat het ons gewoon ook geld kost. Dat moet dan maar... Tot nu toe heeft Nederland alleen maar verdiend aan de Griekse situatie... omdat wij zelf een hele lage rente betalen. We zelfs beleggers leggen geld toe om, om, om Nederland geld te lenen. Wij verdienen dus miljarden aan de situatie zoals die nu is... Duitsland heeft er, ik heeft er vorig jaar Omwijf... 40 miljard aan verdiend. Oh. Omdat de rente voor de Duitsers zo vreselijk laag was. Ja, dat zijn ja. de enorme voordelen tot nu toe. Dat mag je betrekken in de discussie. Sjoersma, uh, coulant blijven tegenover de Grieken of toch heel streng aanpakken? Ik, ja, goed. Uh, coulant of streng, dat is altijd zo zwart of wit. Ik bedoel, het is coulant en streng. Want zoals uh, Thijs Berman net zei, de gevolgen van te snel optreden, te snel van je afzoten, die zijn. Uh, moeilijk te overzien, zowel voor de democratie in Griekenland, als voor onze eigen economie, als voor de eurozone. Tegelijkertijd, als je ze overal mee laat wegkomen en uh, bijvoorbeeld al zegt: van ja, die deadline die schrijf maar op en die schrijf maar op. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Dus daar moet je een goede middenweg in vinden. En dat is uh, lang niet zo makkelijk als het soms lijkt. Corinne Wortman. Nou, ik vind dat uh, Christine Lagarde over uh, geeft ze twee jaar extra tijd eigenlijk voor de beurt gepraat mm. heeft. Want uh, de, de Trojka, dus de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. Uh, dus haar club, die zijn nu met dat onderzoek bezig. Wat al duidelijk is, dat is in, in Ierland, in Portugal... <kwijnt> hè, doen ze dat ook, die zitten echt goed op koers. En bij de Grieken is het altijd net een onsje minder... in plaats van onsje meer. Mm. En dat kan jo. gewoon niet. Die moeten echt ook wat dat betreft leveren wat afgesproken is. Dat is, dat is daar allemaal ontzettend zwak en fragiel. Voor de Griekse burgers is het alleen echt, ja. maar een onsje minder. En een kilo minder. Er zijn daar mensen die op dit moment hun chemotherapie niet meer kunnen betalen. Er zijn kinderen onder voet in de Griekse lagere scholen. Die voeding krijgen van hun gemeentes. Extra, er, zijn, er zijn burgers in Griekenland die inderdaad nu de prijs betalen... dat de Grieken jarenlang boven hun stand hebben geleefd. Veel meer uitgegeven hebben dan er binnen Met is. Met medeweten van? de rijke daarom, landen in de rest van Europa. En daarom op. is het nu belangrijk dat daar ook daar orde op zaken wordt Natuurlijk. gesteld. En uh, als ze goed op koers zitten, dan kan het programma verder lopen zoals het is. Zitten ze niet op koers, dan moeten we linksom of rechtsom uh, een oplossing hmm. bedenken... waarbij we ze vooral strak moeten houden. Want het kan niet zo zijn dat een land zoals Griekenland... die dan zegt, ach, we doen er maar een jaartje langer over... als het ware makkelijk tijd krijgt. Terwijl hmm. landen als Portugal en Ierland die wel leveren... en daardoor trouwens wel beter op de goede koers ja, komen... De... De situatie uh, van die, Griekenland is natuurlijk wel uh, dat onvergelijkelijk die, veel ernstiger. Dat die, dat, dat die daarmee uh, als het ware uh, negatief beloond worden. Dat, Heel, dat ja, ja. kan niet zo zijn. Heel natuurlijk. even, denkt u door de opmerking van mevrouw Lagarde... dat de Grieken nu denken, ik kan wel weer even... Nou, het is daar natuurlijk gewoon hartstikke moeilijk, laten we wel weten. Ja. Maar wat ik vooral het dubbele vind aan Lagarde... is dat IMF heeft vrij strenge regels... wanneer ze deelnemen aan die programma's... wanneer ze ook geld steken in die landen. Het, het zou zomaar kunnen zijn dat, ze, dat dat niet binnen de spelregels valt. Dus als Lagarde dat vindt, dan moet het IMF ook geld leveren... Okay. wat mij betreft. Boter bij de vis. Ja. Nou, wij praten hier nu over het brede buitenland en over Europa. Voortaan gaan we ook in dit programma. Maar even de straat op om te horen waar de mensen daar het over hebben. Deze week zochten de mensen het dichter bij huis. Die dachten vooral aan de toestand bij GroenLinks: roddel en achterban. Maar Jan Sap. Dat is de verdiener van Pechelt. Volgens mij hebben die twee een relatie stiekem. <lacht> ik denk dat ze gewoon veel werk in heeft gestoken. Jolanda Sap met de stekker eruit. Nou, met, de... met de verkiezingen. Dat Jolanda Sap staat te juichen dat de PVV zoveel zetels verloren heeft. En dat vind ik het domste wat ze kan doen. Waar de stekker eruit? Ik vind het zielig. Ik vind het een leuke vrouw ook. Het is wel een bij de hand of tante. Het is er eentje uit de politiek. Ja, he. dat Zie je meteen meneer Ooyik. Hij is niet zo'n grammatisch persoon hoor. Ik vind hem. een oude man of zo. Ja, dat is van de GroenLinks. We gaan niet beoordelen op die man zijn uiterlijk. Ik vind hem wat sympathieke antwoorden geven. Zij kwam net zo leuk uit de hoek. Nou, ik ben eens meneer ik Sterik. Ik denk dat hij een zware last op zijn schouder ja. heeft. Zeker weten. Ik uh, stem tegenwoordig niet meer. Al kies je voor bepaalde partijen, je ziet het, toch doen ze wat ze willen. Ze luisteren toch niet naar je. Als je duizend ja zegt, doen ze nee. Het, het, het, het is zogenaamd democratisch, maar. Ik ben er een beetje. Klaar mee. In de politiek valt niet altijd dingen op te lossen. Maar het is toch één weapon, hè? die hele, hele uh, regering, of niet? Nou, dat is waar het op straat over ging. Ja, uh, we praten hier nog steeds in Trotskamerbreed... over uh, buitenlandse, binnenlandse en... Dus ook Europese problemen. Aan de tafel Corien Wortman van de CDA. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid. Bij het Europees Parlement. En George Sjoerd Sjoerdsma Sjoerds, is Tweede Kamerlid voor D66. Toch nog heel even naar uh, Europa terug. En um, de discussie nu uh, achter de formatietafel. Uh, meneer Berman, wat vindt u nou... De verschillen tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... op het Europa-onderwerp zijn toch wel op een aantal dingen vrij groot. Wat vindt u voor de Partij van de Arbeid heel belangrijk... dat er echt binnengehaald wordt... Nou, daar zeg ik echt liever niets over, want het blijkt dat in deze coalitieonderhandelingen er uh, heel aardig heen en weer wordt geschoven. Jij krijgt dit, ik krijg dat. En ik weet niet wat dat zich aan tafel afspeelt. Ja, maar dat vroeg ik ook niet. Uh, wat vindt u voor de Partij van de Arbeid? Ja, maar alles wat ik er nu over zeg, maakt dat alleen maar lastiger. Dus dat doe ik niet. Omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. Ja, dat, is heel dat is erg lastig hoor, om uit programmapunten, waar we alle, alle twee voor staan, VVD en PVDA, om dan te zeggen, we maken een uitreil. Dat is ongelooflijk moeilijk. Kun je wel dus ik ruil... ga dan niet roepen, dit moeten we vooral niet loslaten, nee, want dan kun... maak ik het echt nog moeilijker. Nee, nee, maar goed, u geeft dan al wel aan dat het Europa-onderwerp een heel moeilijk onderwerp is. Nee, dat die... heb ik niet gesuggereerd. Ik heb gezegd oh. dat we daar aan die onderhandelingstafel over hele moeilijke onderwerpen Maar zaken kun je praten. wel over. Oh, over het Europa-onderwerp onderhandelen... ligt daar niet eigenlijk maar één route? Ik denk dat als je kijkt naar de VVD... dan is er een verschil geweest in de vorige regeerperiode... tussen de uitspraken van de premier en zijn daden. Zoals? In de uitspraken heeft de premier zich nogal wantrouwiger uitgelaten... over Griekenland en, in zijn, en, en ook over de Europese Unie als such. Uh, mm. En vervolgens heeft deze Nederlandse regering erop gestaan... dat er een sterker eurocommissaris kwam... Mm. die toezag op de begrotingsdiscipline en mm. op de afspraken. En dat staan voor een eurocommissaris is in het Nederlandse belang... zoals de PvdA dat ook ziet. Dus in de feiten vind je elkaar makkelijker dan in de uitspraken. Hmm. Maar u moest een beetje lachen net over die uitruil. Ja, en ik het moest klein een klein beetje lachen. Zeggen. Ook omdat natuurlijk uh, Diederik Samson uh, zei... dat uh, partijprogramma's al na vijf minuten terzijde waren gelegd. Dus dan snap ik wel dat het moeilijk is om te zeggen... wat er dan nog overblijft van je eigen hmm. prioriteiten. Ja, nou ja, goed, het is een gevoelig onderwerp. Dat is eigenlijk daar. Moet er eigenlijk uh, nog een staatssecretaris van Europese Zaken komen... of moet de minister van Buitenlandse Zaken dat gewoon doen? Zomaar een probeerseltje even, Berman. Huh? <laughs> ik, uh, ik hoorde van Ben Knapen dat hij vond dat hij wel verschrikkelijk veel moest reizen. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen dat een Buitenlandse Zakenminister... dat allemaal eens een eentje kan doen. Dus die bon. moet gewoon blijven? Ik heb geen idee, hoor. Hmm. Dat zullen Mevrouw we zien nou? uit de onderhandelingen. Nou, ik vind. Uh, Europees beleid is geen buitenlands beleid. Dat is eigenlijk nee. binnenlands ja. beleid. Dus nou, ik onder vind de dat de minister van Binnenlandse Zaken moet dat de premier eigenlijk uh, veel actiever uh, moet zijn uh, uh, op het Europese no uh, toneel. Dat is waar. En uh, als het hier gaat over radiostilte, over wat vinden we als Nederlandse regering van nee. Europa. We kunnen ons niet zo heel veel radiostilte permitteren. Want in uh, december gaat op de Europese top wordt uiteindelijk de details van gespijkerd van dat plan van Van Rompuy. En ik mag toch hopen dat in de komende uh, maand... dat de premier niet blijft terugverwijzen naar een brief ja. van september vorig jaar. Mm. Die ging over toen, maar dat hij over uh. deze plannen ook echt met concrete ideeën komt. Ja, maar toch één puntje er vast even uitpunt. U vindt dat die premier zich veel actiever, ja. dominanter moet opstellen. Want dat gebeurt dus blijkbaar nu te weinig. Uh, ik vind dat inderdaad. Uh, ik vind de premier die... Uh, die die praat te veel over wat hij allemaal niet wil. En ik hoor te weinig van deze premier wat hij wel wil. En als we willen dat de Europese Europa-discussie, ja. ook bij de burger... dat die beter binnenkomt van waar gaat het over... En, en, en is dat goed voor ons... dan moet een premier ook moed en leiderschap tonen. En als er moeilijke besluiten zijn over Griekenland... niet uh, nee roepen thuis en toch meegaan in een Europese raad. Maar ook de moed hebben om het uit te leggen. Anders komen we er nooit ja, want hoe, hoe noemt u dan dat gedrag dat die premier thuis dit roept... en in nou Brussel ja, dat? Nou ja, ik hier natuurlijk een nou, beetje. Maar het nou is nou wel te veel, dat was hartstikke duidelijk. Nee, ja, nee, maar het is te veel... Uh, uh, het is te veel, uh, vind ik. Uh, of er wordt te weinig geïnvesteerd om moeilijke besluiten. Of moeilijke discussies te voeren. Hè? Het is meteen over soevereiniteit. Ja of nee. Of bevoegdheden. Ja of nee. Maar wat willen we nu met Europa? Daar hoor ik onze premier niet ja, over. De, de Berman onderschrijft dit waarschijnlijk onomwonden. Hallo. Oh. Ja, ja, ja. Ik ja, vind het... een hele goede analyse. Ja, ja? ik denk dat je een nieuwe regering krijgt waarin Nederland uit de marge komt waar, waar het nu in zit. Wij staan zo aan de zijlijn in de Europese Unie dankzij het vorige kabinet. Dat zich zo liet koeieneren door de PVV. Zo de wet liet voorschrijven als het ging over buitenlands beleid. Inclusief Europa. Hm. En, dan, en, en Europa is natuurlijk binnenlands beleid, dat ben ik met Corinne Wortman eens. Nou, dat zal veranderen. Dus u verwacht in die coalitie met uw partij een andere premier Rutte dan we hadden? Nou, het zou me zeer verbazen als deze regering hetzelfde zou blijven roepen als de vorige. Okay. Schuurt, maar uh, de, de Tweede Kamer zal de premier daar natuurlijk wel om moeten vragen, voordat hij zoiets doet. Een duidelijker gezicht naar Europa tonen. Nou ja, dat is ook wat mijn, wat, wat Alexander wat volgens mij, elke keer weer aan de premier vraagt. En hij vraagt het, volgens mij heeft dit afgelopen week zes keer gevraag, gevraagd wat gaat u nu precies doen? Wat gaat u nu precies doen? Gaat u nu eindelijk aanpakken? Ja, en, soort... er, en er komt maar geen antwoord op. En dat baart me echt zorgen. Want... Ja, mevrouw Wortman ma maakt zich daar ook uh, druk over. Ja, en terecht. Want op het moment dat een premier eerst zegt... ja, we willen geen bankenunie... en die komt hij terug uit Brussel met toch een bankenunie. Stef Blok zegt, we geven de creditcard echt niet aan Zuid-Europa... en toch komt de premier terug met een bankenunie. Dat betekent twee dingen. Dat we niet echt meepraten in Brussel en dat we ook geen draagvlak krijgen voor die maatregelen die genomen moeten worden. Ja, ik vind dat heel daar, daar maak ik me zorgen over. Ja. Ja, nou, uh, uh, ik, ik ben in die zin ietsje minder pessimistisch... Uh, of we nou wel of niet meepraten. Mm. Maar of we actief zijn en of we ook bereid zijn om het uit te leggen. Wat dat betreft vind ik, Jan Kees de Jager, mm. echt bewonderenswaardig... hoe die tussen de klippen doorlaveert... Mm. en met, met toch gevoel voor wat de Nederlandse burger vindt... toch voorop loopt in Europa om oplossingen te zoeken... voor moeilijke omstandigheden... En uh, ja, dat zal heel wat uh, kwaliteiten eisen... ook van de nieuwe minister ja. van Financiën... die daar toch ook een sleutelrol in vervult. Met, Tot met slot één kanttekening, Weermann. die zo ook de Jan Kees de Jager ja. is één van degenen geweest... die het wantrouwen heeft verspreid... en daarmee de rentestand in Zuid-Europa heeft verhoogd... en daarmee die mensen daar in een moeilijke positie heeft gebracht. Ja. Wat een Komelijk? macht. No, no, no. Er ja, ja, ja, is dat zeker vertrouwen ja, nodig en je zult weg. het ook moeten uitspreken. Nou. We hebben hier <laughs> nog één onderwerp... wat we heel graag met u zouden willen bespreken... en wat op tafel ligt. Syrië, Turkije natuurlijk. Het conflict, uh, de spanning loopt daarop. Mortieraanval vorige week vanuit Syrië op Turkije. Turks antwoord kwam daar weer op. Inmiddels wordt er regelmatig heen en weer geschoten tussen beide landen. Turkije is lid van de NAVO. Dus als dat conflict echt zou escaleren, dan zijn er hele belangrijke beslissingen te nemen. Uh, meneer Sjoertsma, u bent uh, diplomaat geweest. Ja. Beschrijft u eens hoe wordt daar nu over gesproken in diplomatieke kringen? Hoe wordt er geprobeerd is uw ervaring om zo'n brandhaard misschien nog in te kunnen dammen? Um, dat is een heel brede vraag. Um, ik denk dat uh, uh, de eerste prioriteit is, is het stoppen van dat geweld. En dat is de prioriteit volgens mij van, van bijna iedereen. En dat is onwaarschijnlijk moeilijk... omdat geen van beide partijen op dit moment uh, aan de uh, winnende hand is. We zouden graag zien uiteraard dat Assad vertrekt. Dat is wat echt moet gebeuren. Uh, maar dat is het eerste, uh, uh, de eerste prioriteit. Maar, maar, maar draait dan ook inderdaad de diplomatie daarin op volle toeren? Wordt er, wordt er wat afgebeld, gemaild, gedaan? Ge hoe, hoe werkt zoiets? Uh, nou, nou, zeker weten. Want uh, zoals je weet, uh, waarschijnlijk Rusland en China blokkeren uh, stevige actie in de Veiligheidsraad. En, uh, tegen wat er in Syrië tegen gebeurt. Tegen wat er in Syrië gebeurt, uiteraard. Um, en wat je dan ziet is dat uh, nou ook onze eigen minister Rosenthal... maar ook Europese landen, Amerikaanse landen... proberen die druk op Rusland en China te vergroten... om daar wat beweging te krijgen. Helaas tot nu toe zonder succes. Ja, ja Berman, wat, welke taken heeft Europa hier eigenlijk in deze? Want dat gezamenlijke buitenlandse beleid... dat is altijd een hoofdpijnonderwerp, hè? Nou, over Syrië is Europa het wel zeer eens, denk ik. Uh, voor zover ik dat kan zien. Uh, er zijn sancties uh, uitgevaardigd uh, tegen topfiguren van het Syrische regime. Um, ik denk dat uh, dus die sancties kunnen worden uitgebreid nog. Ik denk dat er uh, veel meer economische sancties moeten worden opgelegd... Op, op dat regime om het droog te leggen. Want militaire middelen hebben we niet. En ik geloof niet dat iemand op dit moment bereid is om een militair in te stappen. Nou ja, militaire dat... middelen hebben we niet. We zijn natuurlijk wel lid van de NAVO. De NAVO Jawel. zou daar iets kunnen doen. Ja, maar er is geen sprake van dat we een oorlog gaan riskeren in dat gebied. Dat zou middelen kunnen ontaarden met een enorm risico... in een internationaal conflict. En dat wil niemand riskeren. Is dat dus, inderdaad dus, want dat het ergste en Lakdar Brahimi, de onderhandelaar van de VN, die zegt dus ook: Ik mag niet zeggen dat ik een onmogelijke taak heb, dus ik zeg: Het is een bijna onmogelijke mm. taak. Misschien nog over die Europese samenwerking, want daar kunnen we wel degelijk toch iets uh, dat, die kunnen we wel versterken. Want de Fransen die neigen er bijvoorbeeld uh, naar om de Syrische oppositie al te erkennen, terwijl de Britten zeggen: Nee, absoluut niet. En daar moeten we echt mee oppassen. Er moet één Europese lijn zijn, twee sancties. Ja, Europa loopt voorop, hartstikke goed. Maar dan moeten we de sancties wel uitvoeren. En daar kun je ook nog wel wat op aanmerken, maar, vind ik. Want het gebeurt niet. Nou, bijvoorbeeld. Uh, uh, um, we stellen uh, export van ICT-producten. Uh, uh, daar zetten we een uh, hoe noem je dat een ban op. En, uh, dat verbieden we. En vervolgens duurt het uh, maar liefst twee maanden... voordat dat ook daadwerkelijk ingaat. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Uh, Syrische oppositiemensen denken dan... ja, dat wordt niet meer geleverd. Want dat is gezegd. Maar ondertussen wordt het nog twee maanden lang wel geleverd. Dus we moeten ook niet alleen woorden hebben... Maar ook heel nadrukkelijk toezien op de uitvoering van die sancties die wij opleggen. En dat zou dan een Europees toezicht moeten zijn. Alle landen moeten zich daaraan ja. houden, mevrouw Wortman. Ja, uh, dat, ik ben het daar uh, helemaal mee eens. En uh, je ziet ook dat die Europese hoge vertegenwoordiger... voor het buitenlands beleid zo actief kan zijn over Syrië... omdat dat een onderwerp is waar we het over eens zijn. Dus dat vind ik wat dat betreft een voorbeeldonderwerp. En dat moet eigenlijk nog sterker. Maar wat mij zorgen baart uh, als het om Syrië gaat... dat is toch die, olievle die dreigende olievlek in de regio. He? Turkije die een vliegtuig uh, uit Rusland naar beneden haalt... en terecht, denk ik, dat ze dat doen... Goed dat die Turkije nou, naar in de beneden NAVO haalt naar beneden. Dwingt, ja, dwingt, dwingt. Dwingt. ja, ja. Zo, ze hebben hem ja, niet de lucht uitgeschoten, nee, maar wel nee, maar naar beneden wel begeleid. Echt, ja, ja. En, en zij zijn lid van de NAVO. Het is ook belangrijk om Turkije uh, te steunen, uh, denk ik, uh, en, en daar samen mee op te trekken. Maar ik vind de rol van Rusland zo discutabel. En we zouden, denk ik, toch veel harder moeten optreden tegen Rusland, die eigenlijk ook een op oplossing blokkeert vanwege de eigen belangen die ze hebben nog steeds in Syrië. Maar treedt Europa daarin dan krachtig genoeg op, nee, ook richting nee. Rusland? op dat punt uh, zijn we uh, niet krachtig genoeg en zijn we tamelijk dubbelhartig... omdat ook wij belangen in en Rusland hebben. Maar ligt hebben. dat aan? Is dat misschien de gaskraan die we Ja, Ja, nou, dat is er één. Onze handelsbelangen uh, spelen daar een rol. Uh, en ja, daar moet je natuurlijk ook wel uh, prudent mee omgaan. Maar op dit punt voorzetten. zouden we daar echt wel, uh, uh, vind ik, harder moeten zijn. Wie zou u daarop willen aanspreken, Thijs Berman? Oh, ik vind dat je daar uh, de Europese ministerraad van Buitenlandse Zaken op kan aanspreken. En dus ook Catherine Ashton. Want meer diplomatieke actie, hardere woorden... Die is de vertegenwoordiger van buitenlands beleid in Europa. Dat dank voor de ondertiteling. Uh, Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... moet heel goed begrijpen dat Rusland zich in een absurde positie beweegt met nog steeds steun aan het Assad-regime... waar al 30.000 doden in dat land zijn gevallen in een jaar tijd. Dat kan zo niet doorgaan. En daar moet je dus ook hardere woorden bij gebruiken. Dat wil niet zeggen dat je Rusland zo ver krijgt. Want we hebben ook onze grenzen. Ja, maar kunt... de uitspraak zou gedaan moeten worden. Ja, ja, nou daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar we moeten daar wel slim in zijn. En alleen, hè, want Waarom doet Absoluut. Rusland dit? Rusland doet dit vanwege een aantal redenen. Ze hebben een heel pessimistische blik op het Midden-Oosten. Zij geloven dat alles wat na Assad komt erger is dan Assad. Hè, radicale Islam zouden ze zomaar gelijking kunnen hebben? Maar goed, ja, hoe langer je die alleen laat... hoe meer de salafisten, want die krijgen wel geld, de kans krijgen. Nou, hoe meer ze ook radicaliseren. En, dat is wel een probleem. Ja, hè? En tegelijkertijd zien ze natuurlijk... Uh, uh, ze kijken naar Libië waar ze wel steun hebben gegeven aan de resolutie. In eerste instantie een no-fly zone. En ze hebben dat vervolgens uitgeven, van Ja, we hebben steun gegeven aan een no-fly zone. Maar we zijn toen ja, steun aan die oppositie, gewapende steun, ingerommeld. En dat willen ze niet nog een keer. Dus we zijn ook een beetje... het slachtoffer van ons eigen succes... in Libië geweest daar. Dus hoe, hoe pak je dat... nou slim aan, volgens mij? Door Rusland te wijzen op het feit dat ze ook... na Assad, want dat hij weggaat... Daar staan we allemaal voor. Dat ze ook na als dat een rol moeten kunnen spelen in Syrië. En daar zijn ze wel wat gevoeliger voor. Okay. En die oplossing kan alleen een onderhandelde oplossing zijn. En daar kan Rusland weer een hele goede rol ja. in spelen. Oké, okay. nou hierover was dus allemaal geen radiostilte. Uh, wanneer houdt die radiostilte op, meneer Berman? Voor de Partij van de Arbeid, denkt u? Nou, daarover heb ik radiostilte. <laughs> yeah. Oké, okay, uh, Corine Wortman, Thijs Berman en Shorts. Sjoerd maar Dank. Want daarmee eindigt de Roskamerbreed breed voor deze week. Na het nieuws kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... Na één uur is Tros in Bedrijfter en de Autoshow natuurlijk. Wij zijn de volgende week zaterdag weer. Dus dank voor het luisteren. Mooi weekend vast. En graag tot volgende week. Dag. Samen thuis, samen Tros. 20 jaar OVT. Today, the majority of South Africa, Black and white. Recognize that apartheid has no future. Yeah. De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Adriaan van Dis. Nelson Mandela. Dat is ook de 20e eeuw.